Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Wereld Natuurfonds is een schadige landbouwgewassen. Het WNF denkt dat er andere oplossingen te bedenken zijn... dan het opnieuw toestaan van een plezierjacht. De organisatie vindt dat Botswana moet samenwerken met de buurlanden... en zorgen dat de olifanten die daar te veel zijn... makkelijker naar de buurlanden kunnen lopen. Het jongetje van vier dat gisteren uit een zwemplas bij Hoofddorp werd gehaald... is overleden. Hij werd nog gereanimeerd nadat hij uit het water was gehaald... maar overleed in het ziekenhuis. Meerdere zwemmers raakten gisteren in de problemen. In Nune wordt vandaag met een sonarboot gezocht naar een vrouw... die was gaan snorkelen in een recreatieplas. In het IJmeer werd gisteravond het lichaam gevonden van een man van 59. Bij Noordwijk worden nog twee badgasten vermist. Ze waren gaan zwemmen en waren niet teruggekomen bij hun spullen. EU-president Tusk roept China, de VS en Rusland op om gezamenlijk handelsoorlogen en conflicten te voorkomen. Dat zei hij in Peking waar hij praat met de Chinese premier Li. De EU en China hebben een handelsconflict met de VS waarbij over en weer importheffingen worden opgelegd. Volgens Tusk is het ieders verantwoordelijkheid om de wereldorde niet te vernietigen. De Partij van de Arbeid zit krap bij kas, meldt het Financiële Dagblad. Eind vorig jaar had de partij vrijwel geen geld meer. Volgens het FD moest de PvdA haar reserves aanspreken om bij de verkiezingen van vorig jaar campagne te kunnen voeren. De PvdA verloor toen 29 kamerzetels en dat sloeg ook weer een gat in de inkomsten. Het aantal zetels bepaalt namelijk de hoogte van de subsidies. Het weer: veel zon vandaag, vanmiddag wat sluierbewolking vanuit het zuidwesten. Het wordt 25 tot 31 graden. Morgen wat meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Alleen lokaal is de kans op een bui. En met 24 tot 29 graden blijft het warm. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Friso Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het feest kan beginnen op de radio, derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste plaat naar het nieuws en weer van vier uur deze klassieker. De single van Jenny Burton en The Bad Habits. Zojuist is je begonnen om vier uur de troostfinale WK voetbal. We hebben we het over de wedstrijd tussen Engeland en België. En in de vierde minuut, pang was het alweer gebeurd. Heeft België gescoord op dit moment 1-0 in het voordeel van onze zuiderburen, Albert-Jan. Ja, en uh, dan gaan we schakelen, schakelen we gelijk door even naar Wimbledon, want dat is het ook uh, ongemeen spannend. De vijfde set, je zei het al vlak voor de klok van vier uur. Tussenstand is momenteel uh, zeven gelijk. En Djokovic staat met 15-40 achter op zijn eigen service. Dus uh, we pakken deze, uh, deze rally even mee. En uh, nou ja, dit nee, dat wordt nou 30-40. Blijft ongemeen spannend. We houden nu op de hoogte. Djokovic, Nadal, vijfde set, zeven gelijk. Voetbal heb je al gemeld. De Tour de France hebben we natuurlijk ook nog... daar komen we straks ook nog even op terug. De achtste etappe van over 181 kilometer van... Dreux naar Armien, Metropole. En uh, daar komen we straks ja. ook nog even op terug. Ja, het, het, het, het bekt zo lekker hè, dat Frans. Goed, uh, van, natuurlijk vaste items. Kwart over vier, Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Half vijf het dier van de week. Hadden we vorige week nog Daan. Maar Daan is inmiddels ook geplaatst tot onze grote vreugde... En nu hebben we de dier van de week lex. Nou, ik heb u zojuist een stapeltje uh, gedichten gegeven. Dus ik zou zeggen, kies jij er maar één uit. Ik Welk, ga mijn best doen. Welke het wordt? U hoort het straks allemaal, rond de klok van kwart voor vijf. Tijdens het gedicht van de week. We komen gewoon uh, beeldschermen tekort hier.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 Van vijf gulden Voor de film van vanavond Ik vroeg waarom ga je niet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 zo, het gedicht van de dag uh, is uitgekozen. Dus al uh, wat Jan die hoor je, de komende uh, twee, uh, twee kwartieren uh, niet. De voorbereiding van het gedicht, nee hoor, valt voor mij. Komt helemaal goed, zo rond uh, kwart voor vijf het gedicht van de dag. En dit was juist de plaat van Bloem en even aan mijn moeder vragen. Nou, we hebben nog heel veel lekkere muziek onderweg... ook in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Dan gaan we op reis met deze groep Desireless. We straks een lange nabespreking gaan hebben. Ik oh, weet nog niet van mij af. Nee, dat dacht ik al. We hebben het over het gedicht van de dag. Ja, dat gaat wat worden hoor. Ik zou gewoon gezellig blijven luisteren naar je eigen Zalvoortse radio. Zet hem zo zometeen om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Maar eerst is hier de Pit Reports. Ja, dan gaan we nog even terug naar uh, vorige week, naar Silverstone. Want na afloop was uh, Nicky Lauda not amused. Want Nicky Lauda heeft het namelijk helemaal gehad... met de clashes tussen Ferrari en Mercedes... De 69-jarige adviseur van Mercedes neemt het als uh, vanzelfsprekend op voor zijn eigen renstal en noemt de rol van Ferrari niet eerlijk en niet grappig. Mercedes-coureur Lewis Hamilton had zondag op Silverstone dolgraag zijn vijfde zege op rij geboekt bij de grote prijs van Groot-Brittannië, maar dat werd onmogelijk nadat Kimi Raikkonen van Ferrari zijn bolide aantikte. Ik zou dit een interessante tactiek willen noemen. Dat is al de tweede keer in drie races, al dus Hamilton. Twee weken terug in Frankrijk was het Sebastian Vettel... die met Valerie Bottas clashte. De Duitse WK-leider verwees de theorie van Hamilton naar het Rijk der Fabelen. Het is een dwaze gedachte om te denken dat er opzet in het spel was, stelt Vettel... die op Silverstone zegevierde voor zijn Britse rivaal. Lauda vertelde aan autosport.com... Lewis heeft het, uh, heeft het geweldig gedaan uh, vandaag... Daar bestaat geen twijfel over. Alles ging fantastisch. Het incident was niet eerlijk. Want het is, niet de, de, het is de tweede keer dat Ferrari in de eerste bocht zoiets flikt. Ik snap er niet zo makkelijk overheen. Het is vervelend om al in de eerste ronde er klaar mee te zijn. Allereerst was het verkeerd dat ze vet al twee weken een straf van vijf seconden gaven, zei Lauda tegen Sky Sports. En nu kreeg Kimmy eh, Ruitkonen tenminste een tijdstraf van tien seconden. De Stewards hebben in ieder geval in de gaten wat er aan de hand is. Nou, ik, ben, ben, ik hou me hard vast voor volgende week. Red Bull-team Christian Horner vindt dat de motor waarmee Ferrari nu eh, rondrijdt de maatstaf moet zijn. De Brit is van mening dat de Italianen Mercedes zijn voorbijgestreefd. In 2014 introduceerde Mercedes de sterke V6-motoren, maar Ferrari kwam vorig jaar al dicht bij het winnen van het kampioenschap. Nu staan de Italianen in beide kampioenschappen, zowel bij de constructeurs als de coureurs, bovenaan. Horner vindt dat de Grand Prix op het circuit van Silverstone een kentering opleverde. In de kwalificatie was Sebastian Vettel slechts 0,1 seconde langzamer. In de race ging hij op een snelheid Valarie Bottas voorbij. Ik denk dat het nu de maatstaf is, zei hij tegen motorsport.com. Daarom twijfelt Horner ook aan de titelaspiraties van zijn team... zeker na de matige prestaties van Red Bull tijdens deze laatste Grand Prix. En tot slot, Max Verstappen kan over een week revanche nemen... voor zijn late uitvalsbeurt in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dan staat namelijk de Duitse Grand Prix op Hockenheimring op het programma. De vorige keer dat de Formule 1 in Duitsland reed, dat was twee jaar geleden... behaalde Verstappen een derde plaats achter Mercedes-rijder Lewis Hamilton... en Red Bull-collega Daniel Ricciardo... De Duitse Grand Prix is terug op de kalender en ik kijk naar uit, laat Verstappen vrijdag weten. Ik weet zeker dat er behoorlijk wat Nederlandse fans komen om mij aan te moedigen. In de vorige Duitse Grand Prix eindigden we met twee auto's op het podium, wat natuurlijk een fijne herinnering is. Verstappen zegt dat de Hockenheimring wel een interessante baan te vinden. In 2014 won hij er nog twee races in de Europese Formule 3. Hockenheim is een circuit met historie en bevat een aantal interessante bochten. Met name in de laatste sector kun je verschillende lijnen proberen. En dat is leuk, al dus de Limburger, die het belangrijk vindt dat Duitsland op de kalender blijft. Ik kijk er naar uit om de hele weekend weer te ervaren. Ik denk dat het voor Duitsland ook belangrijk is om een Grand Prix te hebben, aangezien daar heel veel racefans wonen. Ik kom er graag terug. Nou, volgende week is het dan weer zover. Kijk nog even snel naar de stand van de WK. Sebastian Vettel gaat aan de leiding met 171 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton op 163. Op een derde plaats vinden we Kimmy Rijkomen met 116, vier Daniel Ricciardo met 106. 5 de Bottas, 104. En op zes onze eigen Max met 93 punten. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het. Het Formule 1-nieuws. En hier is weer de muziek. Hier is Shakira. Toe repomen En baile hasta que me cansé, bar, que me cansé, baile, bar. We enamoré, nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito. gaan yo tendría diez We gaan por un par. Por si quieres practicarlo Nico Kijk! Het is even uit, deze van Shakira, maar het blijft ja, leuk. de enamore bij ZFM. Ja, de Tour de France, ja, ik ben er even stil van, want jij hebt uh, Breaking News. Breaky, breaky. Ja, de, vandaag, zoals gezegd, de achtste etappe is verreden over 181 kilometer. Van Dreux naar Armien Métropole. Daar is hij weer. En die is zojuist gefinished, en we kunnen u mededelen: een tweede zege van de ijzersterke Groene Wegen. Jee. Dillen Groene Wegen heeft vandaag op de Franse feestdag 14 juli zijn een tweede ritzegen op rij geboekt. De Nederlander won na de zevende nu ook de achtste etappe van de Tour de France. Philippe Gilbert van Quickstep Floors zette in een ultieme slotfase nog een solo op... maar de sprinttreintje haalde de Belg ruim weer op tijd in. Op 16 kilometer van de finish vond nog een flinke valpartij plaats... onder andere Dan Martin van UAE Team Emirates... de winnaar van de zevende etappe en Julien Alville van Quickstep Floors gingen neer. Beiden zaten weer snel op de fiets... maar leken behoorlijk aangeslagen. Ook Timo Rozen, de lead-outman van uh, Groenewegen... raakte door de crash op achterstand. De achtste etappe leidde het peloton van Dreux naar Armier. Onderweg lagen twee kolletjes van de vierde categorie... maar voor de rest was er geen enkele obstakel... dat de massasprint kon verhinderen. Laurens ten Dam belandde na, een, na, belandde na een als een grapje bedoelde... demarage buis in de kopgroep. Iets waar de klimmende knecht van sunweb Kopman Tom Douboulin niet op zat te wachten... met het oog op zijn verdere werkzaamheden deze Tour. Hij liet zich dan ook snel weer terugzakken. Een andere Nederlander, Marco Minaert van Wanty-Group Gaubert... had wel zin in een dagje kansloos op kop te rijden. Samen met Fabien Grillier van Direct Energie... nam de Zeeuw tot op ongeveer 10 kilometer van de meet het voortouw. Zondag wacht uh, mogelijk de meest spectaculaire rit van deze hele Tour de France. Sensatie is verzekerd in een korte etappe van 156 kilometer. Die 22 kilometer aan kasseien telt, verdeeld over 15 zogenaamde sectoren. De rit begint om 10 voor 1 morgenmiddag in Arras. En het peloton zet zich eerst in oostelijke richting naar Cambrai. En gaat dan naar het noorden en beginnen de kasseien. Een prachtige etappe in het vooruitzicht. Maar vooralsnog vandaag de tweede zegen voor een ijzersterke Groene Wegen. Dankjewel Albert Jan. Goed nieuws dus van uh, wat betreft de Tour de France. Zeven en negen, ga je hem weer horen, de Euro Breakdown. Met daarin de 40e beste plaat van Europa. Keurig bereikt gezet door Mike Bulet En ook deze staat daarin genoteerd. Uiteraard, he, want het is een groot hit van dit moment. Dua Lipa en Kelvin Harris en One Kiss. Ja, een sportmiddag hebben we vanmiddag, albert met een mooie overwinning van Dylan Groenewegen. Vandaag in de Tour de France. De Belgen die op dit moment voetballen tegen de Engelsen... gaat ook lekker voor ons zuidenburen. <kijf> op dit moment 1 tegen 0. Proost. En uh, ja, ze, ze, ze hebben uh, uiteraard uh, Wimbledon uh, die megapartij die op dit moment gaande is. Ja, dat is, uh, dat is uh, even kijken, 9-8 momenteel in het voordeel van Djokovic met Nadal uh, aan opslag. Als dat weer zo'n zo, zo, zo partij wordt als gisteren. Waarschijnlijk. Ik bedoel, het gaat nu al stemmen op dat ze ook in de, in de vijfde set van die wedstrijden een, een uh, tiebreak moeten in, instellen. Of ze dat nou bij 6-6 doen, wat normaal gesproken het geval is. Kunnen ze dat ook bij 8-8 doen of bij 9-9... Want uh, ja, met alle, dit, dit kan ook weer zo, want het is bijna niet normaal. Als je 6,5 uur op een tennisbaan staat, zoals die partij van gisteren, dat is bijna dat is on, dat is onmenselijk gewoon. Dus wellicht, we gaan steeds meer stemmen op om ook in de vijfde set een, een tiebreak in, in, in te gaan stellen. Maar vooralsnog, uh, bij een stand, oh de 9-8 voor Djokovic Nadal slaat op en de tussenstand is 15-0. In het voordeel van N N Nadal. We volgen het voor u op de voet. Oké, okay, onze Daan van uh, vorige week is geplaatst, maar we hebben een nieuw dier. Ja, het motto is, ballengek zoekt zijn eigen man. Ballengek Jaja. zoekt zijn eigen man, oké. Okay. En wie ben ik dan? Want hij stelt zichzelf even aan u voor. Lex is mijn naam. Ik ben een kruising van een Mechelaar en een Duitse herder van bijna vijf jaar oud. Ik ben op zoek naar een tweede thuis en een in een huis met een actieve baas. Ik ben een enthousiaste, vriendelijke man en gek op mensen. Iedereen is gezellig. Of ik met de kinderen kan weten de verzorgers helaas nog niet. Als er kinderen in mijn huis zouden wonen... dan moet ik daar natuurlijk wel even kennis mee maken en eraan wennen. Andere honden zijn voor mij absoluut geen probleem. Ik reageer hier in het asiel namelijk heel vriendelijk. Buiten kijk ik even naar de hond en soms, ben ik, eh, soms wil ik snuffelen... en dan loop ik meteen weer door. Een grote teef in mijn huis zou geen probleem moeten zijn volgens mijn verzorgers. Ik word alleen niet bij een andere reu in huis geplaatst. Op katten reageer ik ook vriendelijk. Als er een kat in mijn nieuwe huis zou wonen moet het wel een kat zijn die honden gewend is... en niet snel onder de indruk van een drukke en enthousiaste hond. Alleen thuis zijn is bij mijn verzorgers ook helaas niet bekend. Wel weten ze dat ik met een andere hond samenwoonde. Ik ben hier wel graag bij de mensen in de buurt... dus als het rustig opgebouwd kan worden zou dit voor mij heel fijn zijn. Al met al, ik ben een echte herder en gek op apporteren... en zoeken naar koekjes of een bal. Ik zou hier dus uh, graag mijn hobby van willen maken... en samen met mijn baas actief bezig gaan. Ik heb namelijk veel energie en zou graag samen wat ondernemen. Een cursus is ook zeker aan te raden. Voor, niet alleen voor mijn baas, maar ook voor mij. Omdat het voor mij een goede uitlaapklep kan zijn. Ik luister goed en het kan natuurlijk altijd beter. Soms als ik, als ik moet komen maak ik er namelijk wel een spelletje van. Dan vind ik het erg leuk om weg te rennen. Dus voor ik kan loslopen moet ik eerst goed leren luisteren. Bent u of jij een actieve herdersvriend? Ik ben op zoek naar jou. En waar verblijft... Uh... Lex, Lex blijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Kees op straat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Lex verdient een thuis. Dankjewel Albert. Jou. We dachten helemaal niet dat je het over jezelf had hoor. Helemaal niet. <lacht> het dier van de week. Lex. Eens om straat nummer 5 Ga daar eens uh, langs voor uh, de dieren uh, die daar allemaal zitten te wachten op een nieuw uh, baasje. Dat allemaal in uh, Sanford Nieuw-Noord. Aan het einde van Sanford. Hè, een beetje zeg maar. Oh, je hebt nog nieuws? Wimbledon zit erop. Djokovic is door naar de finale van morgen. Even back to the 80s bij ZFM met The Breakfast Club en Ride right on Track. Zodra het gedicht van de dag, hoe is je Duitse Albert jan Gaat druk, goed? Ik ben druk aan het oefenen. Druk aan het oefenen? Ja. Nou, we gaan nog eventjes een beetje door en horen. ze dadelijk het uh, gedicht van de dag. Onze Dorf. Da dat is het gedicht. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Is het 1-1? Ja, hè? Nee, het is 2-0. Oh, 2-0. Oh, 2-0. O, oh, lekker. Ja, dat krijg je met al die schermen voor ons, hè, Albert Jan? Hey. Ja, zie je daar een mooie Ja, om te kijken. Mooie, mooie, mooie, mooie, <laughs> mooie goal. 2000, herhaling. Mooie handel. Wij zeggen 2-0. 1 tegen 0, hoor. belgië engeland <laughs> Bij deze. deze uitvoering van Baby, I Love Your Way. diepmaal in uitvoering van Will to Power. Ja, de kijk- en luistercijfers van de livestream die vliegen in één keer omhoog. <lacht> Waarschijnlijk zitten ze allemaal te wachten op het gedicht van de dag. Nou, hij komt zo meteen hoor. Uh, Albert is zich nog even aan het en voorbereiden. En dan komt hij echt... Do it so long Zo'n uh, mooie hit uit uh, de hitparades van dit moment. Je hoorde, uh, de sale van uh, Clean, uh, Clean Bandits met uh, Demi Lovato en Zolo. wwwzvm livenl Kijk je 24 uur per dag uh, live mee in de studio. Tolweg Tina en is Wij zeggen goedemiddag allemaal, hou de radio lekker aan hè? Hierna gaan we het uh, gedicht van de dag doen. En hierna is naar deze van Circus Custers. Ik sta niet aan de gaan. met mijn mond vol tanden.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 op het schoolplein voor de allereerste keer Laat de bel mijn bellen. Deze jongen komt niet meer ver, verlief. Tot over mijn oren. Onderste boven dat dan nog kan vuur.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 Kijk, dat is wel eenvoudig. Hè? Dit kunnen we allemaal verstaan natuurlijk. Hè? Dat is wel fijn. En dan krijg je zo meteen het gedicht van de dag. En dan heb je Google Translate heb je nodig. Maar uiteraard dit weekend een Duits weekend. Hier is al voor het, het DTM weekend. En dat betekent dat ook het gedicht van de dag vandaag bij ons in het Duits is. Het gedicht van vandaag is Mijn Dorf. Das Foto ist schon geknickt, sodass man kaum was drauf erblickt. Den Bauern auf dem Weg zum Feld, den Marktplatz um das Deckpferd. Das Bild ist künstlerisch nichts wert, doch hier kam ich zur Welt. Unser Dorf, ich weiß noch wie es war, die wilde Bauern Kinderschar mit dicken, warmen Pudelmützen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 Is unser Dorf modernisiert. Man hat es, wie es heißt, saniert. Und darauf, darauf sind die Leute heute stolz. Denn dank der neuen Wohnkultur sind sie der Zukunft auf der Spur. Und wohnen in betonnen Kasernen. Die Enge war zwar erst ein Stock, eh doch vom Klo in siebten Stock, da schweift der Blick in weiten Fernen. Die Jugendlichen schlicht auf zack, sie haben städtliches Geschmack und ein ZFM-Radio. Ich weiß, es ist ihr gutes Recht, die neue Zeit ist gar nicht schlecht, doch sie macht mich nur nicht so froh. Ich, ich wuchs auf mit ihren Eltern, kein Auto störte unser Lauf. Wir spielten frei und ungezwungen, is dat dan schon zo so lang her? Onze, onze dorf van damals, Gibt es niet meer. Nur een beeld, Und mijn, Mijn erinneringen. Dankjewel Albert-Jan, Voor uh, dit gedicht van de dag. Mijn, of uh, unser dorf. Ja, zo moet onze ik het dorf. zeggen. Onze dorf. Hier is uh, Rudy Karel. Dat Foto is schon arg geknickt, sodat man kaum was drauf erblickt, den Bauern auf dem Weg zum Feld. Den Marktplatz und das dicke Pferd, das Bild is künstlerisch nicht wert, doch hier kam ik zur Welt. Dat Dorf, ik weiß noch wie es war, die wilde Bauern, Kinderschar, met dicken warmen Pudelmützen. Dat Rathaus mit dem Beta vor,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 Nou, ik zeg het uh, natuurlijk niet, uh, niet gauw, hè. Maar jouw Duits is toch wel een stuk beter, hoor, Albert Jan. het ging toch mooi over Zandvoort, hè? Ja, dat ging inderdaad nee, over Zandvoort. Zandvoort. Mooi hoor. Ja. De plaat uit 1978 hoorde you know, je van Rudy Karel. We gaan nog uh, twee platen draaien. Tot aan het nieuws: en weer van vijf uur. Waaronder deze van de Pointer Sisters. I love the way that you feel. Your heart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 Het het alweer drie minuten voor vijf uur... ...en op de maandagmorgen drie minuten voor elf. Dat was hem, de Pointer Sisters en uh, Happiness. Het zit er weer op uh, voor ons, uh, Albert Young. Ja, maar nog niet voor België en Engeland. Nee, want die nee, zijn nee. aan het rusten... ...met een tussenstand van 1 tegen 0 in het voordeel van België. België. Dus, uh, nou, Wimbledon, Nadal niet in de finale. wegen winst een tweede uh, uh, etappe op rij. En daarnaast natuurlijk heel veel activiteiten in en rondom Zandvoort... ...waaronder natuurlijk het DTM-raceweekend... Zo is het. Wij zijn er volgende week weer. Goed. Uh, hopelijk net, net zo mooi weer als van vandaag. Was lekker, hè? Was perfect weer. Helemaal goed. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Tot fijne, fijne zaterdagavond. Dag. doei. Doei.